Daar hadden die pennelikkers geen weet van. Dat was voor mijn vader ook spoorman, maar met een wit boord, ergens boven in de inktpot, zoals het hoofdgebouw in Utrecht minachtend werd genoemd. Als jongen bracht hij zijn vader diens pakje brood, wanneer deze rond het middaguur met zijn trein sissend en stampend het station binnendenderde. Hij mocht dan op de bok en de locomotief wegrangeren tot de draaischijf. Als de machine gedraaid was sukkelde ze achteruit het station weer binnen. Het beest nog half soezend. Mijn vader daalde weer af naar het perron. De rangeerder maakte vast, mijn grootvader de remmen los. De stoomfluit gilde als de geschonden vrouw van Zola. Witte wolken, de benauwde zucht van het monster. Opa voelde de trillingen en was ongetwijfeld gelukkig. En nu doe ik de treinen van de nacht. Zoon uit een spoorwegdynastie, noblesse oblige. Als we in een rijtuig met vierkante wielen zaten, riep mijn vader de H.C., de hoofdconducteur, ter verantwoording. H.C., wat hoor ik, hebben we vierkante wielen? Helaas, meneer. En dan keek de H.C. schuldbewust en hoopte dat zijn conduite staat er niet onder lijden zou. De spoorfamilie was al een uitstervende soort toen ik nog het uniform droeg. In Frankrijk is het niet anders... En vierkante wielen zijn ook daar carré, weet ik uit eigen ervaring. En anders weet ik het wel dankzij de spoorwegomnibus van Henri Vincenot. Les livres du rail, de boeken van het spoor. De grootvader van Henri Vincenot was ook machinist. En hij journalist, dat kweekt een band, nietwaar? Grand reporter, s'il vous plaît. Kijk, dat is nou het verschil met Nederland. In het beste geval ben je hier algemeen verslaggever. In Frankrijk heet dat grand reporter. Alsof je journalistiek van adel bent. Hij was grand reporter bij La vie du rail, Het leven van het spoor. Een blad dat nog altijd bestaat. Grand reporter tussen de rails. Het mooist zijn zijn jeugdherinneringen, zo herkenbaar voor het spoorkind dat ik zelf ben. Met een Franse variant op het stootje voor de weduwe. En in plaats van kersen, een paar tonnetjes wijn of kistjes met peren en perziken. Zelfs karpers in het koelwater achter op de tender. Of dat de kinderen thuis aan tafel moesten zitten, handen gewassen, als de stoptrein van 19.32 uur 32 langskwam. Dat andere reizigers in de trein vreemden waren met wie je bij voorkeur niet in discussie ging over spoorwegzaken waarvan ze toch niet zouden begrijpen. Mijn vader had dan ook een gloeiende hekel aan spoorweghobbyisten. Dat vond hij maar infantiele spielerij.